Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Twee politieagenten die een vrouw seksueel hebben misbruikt zijn... veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Ook moeten ze de vrouw een schadevergoeding betalen van 1200 euro. De straf is gelijk aan de eis van het OM. De agenten van 41 en 44 uit Overijssel... gaven in februari 2012 tijdens carnaval een lift aan de dronken vrouw. Onderweg stopten ze en hadden ze op de achterbank bijna seks met haar. De agenten waren na het incident al ontslagen.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 Door de hittegolf van vorige week hebben veel automobilisten met pech langs de kant gestaan. Bij Alarmcentrale Allianz kwamen de afgelopen dagen rond de 30% meer meldingen binnen dan normaal. De Alarmcentrale adviseert om bij warm weer regelmatig te controleren of het pijl van de koelvloeistof in orde is en of er geen afval of bladeren in de radiateur zitten. Het weer, de stapelwolken verdwijnen en de wind neemt af. Halverwege de avond is het nog 17 tot 22 graden. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wordt het met een warme zuidoostenwind 25 tot 30 graden. S ochtends is er geregeld zon. In de middag en avond is er kans op buien, mogelijk met onweer. Woensdag is het een stuk koeler. Dit was de, het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand staat op de A13 naar Rotterdam staat 7 kilometer tussen Prins klauspen en Delft-Zuid. Dat is na een ongeluk, de alle rijstroken zijn weer open. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda richting Gouda bij het de brechtseplein 4. Richting Hoek van Holland Rotterdam Centrum 3 kilometer. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. A28 -Utrecht, voor utrecht voor Utrecht-Uithof 2. Op de N15 richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nothing like the rain. Je suis mon amour, moi salle, Tu es très belle. N N Z Je suis nél'Inde. Oh, je parle un petit peu français. N Z.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 je parle un petit peu français. Un Nee, he.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 pati che non so riempire su d'avanzale di un tramonto gridano foschi internet www.zfmzamvoort.nl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 Y hacer burbujas y amor por Make your body move.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 To let myself evolve let, let myself...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 Si la puerta es del corazón, es algo te te quitando la te crea confusión,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 Es la fuerza que te lleva, que te pude, que